Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Kamp van Economische Zaken wil meer gas winnen uit de Noordzee, schrijft het AD. Zo wil hij minder afhankelijk worden van de winning in Groningen en de import uit Rusland. Volgens de nieuwste cijfers zitten er nog flinke hoeveelheden gas in de zeebodem. 118 miljard kubieke meter in bekende velden. En mogelijk nog 165 miljard kubieke in gasvelden die nog niet zijn ontdekt. De politie heeft op de kermis in Beverwijk drie jongeren aangehouden die samen met tientallen anderen een meisje zouden hebben belaagd. Volgens een getuige werd het 15-jarig meisje geslagen en geschopt. De daders maakten deel uit van een groep van ongeveer 50 jongeren, schrijft RTV Noord-Holland. Afgelopen weekend waren er al ongeregeldheden tijdens de feestweek in Zandpoort, enkele kilo kilometers verderop. In de Spaanse badplaats Salau zijn rellen geweest na de dood van een migrant. Een senegalees van 50 sprong van een balkon tijdens een politieinval. De politie wilde hem arresteren op verdenking van fraude met onder meer illegale DVD's. Zo'n 200 migranten trokken daarna het centrum van Salau in. Ze gooiden met stenen, barkrukken en tafels naar de politie. 16 mensen raakten gewond, er zijn zeker 12 mensen opgepakt. Dominee Martin Luther King hield zijn beroemde I Have a Dream toespraak in 1963 niet voor het eerst. Eind 1962 kregen scholieren in North Carolina al vrijwel dezelfde toespraak te horen. Blijkt uit een opname die onlangs is ontdekt. Het was al wel bekend dat King op die school ook I Have a Dream had gezegd, maar niet dat ook de rest van de toespraak vrijwel gelijk was. FC Barcelona heeft de Europese Supercup gewonnen. De winnaar van de Champions League won met 5-4 van Sevilla, de winnaar van de Europa League. In de tweede helft verspeelde Barcelona een 4-1 voorsprong, maar in de verlenging maakte Pedro alsnog het winnende doelpunt. Het is de vijfde keer dat Barcelona de Europese Supercup wint. Het weer, eerst veel bewolking, maar in de loop van de dag schijnt ook af en toe de zon. Het wordt 20 tot 26 graden.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 All through the night And I know Deep inside you lead me No one else can make it right crazy. Your existence makes me wild. to sunrise. ZANG J'ai pas envie d'entrer tout seul Six soir j'ai pas envie de rentrer chez moi Si ce soir J'ai pas envie de fermer la gueule Six soir J'ai envie de me casser la voix Casse la...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 Nogmaals, ik heb er nog een paar. ce soir er nog een paar. Ik heb er nog een paar. Ik heb er nog een paar. Ik heb er nog les autres qui restent, se nog een paar sorte de tête, die rendez-vous me et le temps qui se perd, tes et les vieux qui espèrent et ces qui à la jour et les salons qui veulent la couleur Je suis pas dégueulasse Ik wil niet Ik wil niet rondrennen, alsjeblieft. Ik wil Ik wil niet rondrennen, alsjeblieft. Ik wil Ik lange hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. ZFM's antwoord 106.9 FM. ZFM. All y'all radios out there, <laughs> The song goes out yo. Yeah, Aisha, all my sisters y'all. Yeah.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 Star. Shining like a star, a sacrifice, mm holding -hmm. tears in my eyes. Oh, oh, oh. Aisha, Aisha, passing me back. Yeah. Go again, yeah. Aisha, Aisha, my, my, my. Supernatural, Aisha, Aisha, smile for me now. I don't know, I don't know, Aisha, Aisha, in my life. Yeah. Mm -hmm. She holds her child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 Let's get to sunny afternoon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 Vando il punto di equilibrio dei sentimenti per lei, lei, cercare nei miei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 Het is voor de boven, het lijf,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 Want nu Je suis née.